De Liberiaan die vandaag zou worden uitgezet naar Liberia mag voorlopig toch in Nederland blijven. De man was al op weg naar het vliegveld toen hij het besluit van de rechtbank in Roermond te horen kreeg. Eerder bepaalde een andere rechtbank en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens nog dat Liberianen kunnen worden uitgezet. Ondanks de ebola-epidemie in Liberia en een negatief reisadvies voor het land. Maar de rechtbank in Remond besloot op het laatste moment dus toch anders. Op welke grond de rechtbank tot dat besluit is gekomen wordt pas morgen duidelijk. De ex-vriend van het meisje van 17 dat gisteren dood werd gevonden in een kantorencomplex in Eindhoven zit vast. De man van 22 uit Hezen meldde zich gisteravond op het politiebureau. Hij wordt later deze week voorgeleid. Het lichaam van de scholieren uit Gelderop werd gisteren ontdekt achter een plantenbak. Het was al bekend dat er iemand was opgepakt... maar de politie wilde de identiteit van de verdachte eerder niet openbaar maken. In Groot-Brittannië worden vragen gesteld over de beveiliging van premier Cameron. In Leeds rende een man tegen Cameron aan. Op het moment dat hij bij de premier was, greep een beveiliger hem. Parlementsleden vragen zich af hoe iemand zo dicht bij de premier kon komen. De rennende man heeft korte tijd vastgezeten. Het zou gaan om een hardloper die onderweg was naar een sportschool. Het weer nog. Vanavond en vannacht klaart het top. De temperatuur daalt naar een graad of vijf en er kan een misbank ontstaan. Morgen flink wat zon. Het is dan een graad of zestien. De dagen daarna is het wisselvallig. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Ja. Maandagavond. 21 uur, dus tijd voor CFM Cinema. Mijn naam is Elke Beuving en ja, elk maandagavond is het natuurlijk dat mooie filmprogramma met heel veel filmmuziek als ik dan kijk wat we op de rol hebben staan, nou van de week is het Halloween, dus ik kon niet om de griezel horrorfilms heen. Ik heb er een aantal. Ik zal even kijken welke er op de lijst staan. Cannibal, Holocaust, uh, Kust, uh, Beetlejuice, uh, Black Killer. Uh, nou dat is een cowboyfilm. Uh, The Exorcist natuurlijk. Halloween, niet te vergeten The Shining. Ah, kortom, er zijn heel veel mooie muziek. En ja, we beginnen natuurlijk zoals altijd met uh, de hit die we deze week altijd draaien, dat is Moshiba. Uh, Morshiba, bekend van de brandreclame die ooit op de televisie was. En ja, de hele maand heb ik hem als eerste gedraaid. En de volgende keer is het november, dus dan moet er weer andere mooie muziek komen die in reclames gebruikt is. Dit was in ieder geval Morshiba, een Britse band. Trip-hop, rhythm and blues en popmuziek zit er allemaal in verwerkt. Ja, en dan zijn we toe aan een soundtrack. Waarvan de film afgelopen zondagavond op televisie was, zag ik toevallig. Holy Motors. Take you out of my head. Call me no. Soundtrack uh, Holy Motors. Trouwens, de film die was uh, afgelopen zondagavond televisie. De recensies zijn of heel verschrikkelijk goed... laaiend enthousiast of verschrikkelijk slecht. Wil je hem nog zien? Uitzending gemist staat hij volgens mij op. Holy Motors. En uh, als je echt een fan bent van Kylie Minogue... dan uh, zit je hier goed, want ik draai nog een, een nummer... uit deze soundtrack van haar. Het verhaal. We volgen 24 uur in het leven van een wezen. Het ene moment is het een man, dan weer een vrouw. Soms is het jong en vervolgens weer zo oud dat het op punt staat te sterven. De functie die het vervult is wisselend. Van moordenaar tot bedelaar. Van zakenman tot een monsterlijk wezen. Van arbeider tot familieman. Het wezen lijkt vreselijk eenzaam... en uitgeput door alle verschillende gedatens... wanneer het met tegenzin moet moorden... en van mensen moet houden die het niet kent. Nou, het klinkt al heel bijzonder. Het is ook een bijzondere film. Holy Motors, film 2012. Het laatste nummertje wordt gezongen door Kylie Minok. Who were we? Turn into monsters. Dat zijn de klanken van de uh, uh, Holy Motors, Kylie Minogue. En uh, dan zijn we nu toe aan nog weer een hele mooie soundtrack. De film Drive. Dat is een film die uh, uh, gemaakt is uh, door... Even kijken op het lijstje. Nicholas Winding Riffin. Hoofdroller Ryan Gosling. En in Drive zat een Hollywood stuntrijder centraal. En ja, die kan echt rijden. En die stuntrijder is natuurlijk Ryan Gosling. Is mag, prachtige muziek. Is moderne muziek. Maar uit een oude film is ook uh, muziek gebruikt. Uit, gecomponeerd door Riz Ortolani. En gezongen door Cortina Ranieri. Uh, oh My Love. Komt ie. Oh my love. Look and see. The sun. Riz Ortolani en dat is ook de componist van de film uh, The Cannibal Holocaust uh, ja Halloween, ik zei het al in het begin van de uitzending aanstaande vrijdag sommige mensen hebben Halloween parties overal zie je alweer van die, uh, ja, die uh, pompoenen die uitgehold zijn dus uh, Halloween gaat ook een beetje leven in Nederland en ik dacht, laat ik eens wat muziek uitzoeken uit het horror genre, dat komt eigenlijk niet zo gek vaak aan zijn trekken en uh, ik ben in de kelder, de filmkelder gedoken. En nog eens gekeken welke films wat mooie muziek hadden uit uh, de horror scene. En ik heb onder andere gevonden deze film. En dat gaat over een groep jonge journalisten. Gaat op expeditie naar het Amazonegebied om een documentaire te maken. Over de laatst nog overgebleven stammen die cannibalisme bedrijven. De groep verdwijnt spoorloos. Nou, dat begrijp je het wel. Dan moet er een onderzoeksteam naartoe die dat gaat uitzoeken. Uh, film, niet zo bijzonder. Muziek, fantastisch. Komt ie. De titelsong. Is Ortolani yeah. en uh, ja, het is meteen het thema en ik laat het nog een stukje horen. Datzelfde thema komt hierin terug. Muziek uit de horrorfilm. Je zou het niet zeggen, zulke liefde, echte muziek als het is, maar, uh, ja, toch bijzonder de moeite waard. Uh, een andere horrorfilm, en uh, dat is de muziek van Danny Elfman, is dus Beetlejuice, het verhaal. Barbara en Adam Maitland zijn betrokken bij een zwaar auto -ongeval. Wanneer ze thuiskomen, beseffen ze dat ze eigenlijk niet meer leven. Hun huis wordt verkocht en de nieuwe eigenaars willen het omtoveren tot een excentriek gebouw. De Maitlands hebben het hier zeer moeilijk mee en beseffen dat ze de nieuwe eigenaars als spoken angst kunnen aanjagen. Maar al vlucht drinkt het tot hen door dat het leven na de dood niet zo eenvoudig is. Kortom, een film over spoken, Beetlejuice. Wanneer ze willen spoken, zullen ze eerst moeten leren hoe dat werkt. Ook al krijgen ze de hulp van Juno, toch blijken de nieuwe eigenaars... zeer goed opgewassen tegen de lugubere geluiden en de vreemde krachten. De Maitlands raken stilaan wanhopig en vragen de hulp van Beetlejuice... een spook dat zich kan omtoveren tot een verschrikkelijk monster. Maar de muziek in deze ja, toch geinige film is uh, van Danny Elfman. En uh, de regisseur Tim Burton. Een uh, geheide combinatie natuurlijk. Ik draai er nog één. Even kijken hoe dat nummertje heet. Travel Music. Dat beloofd wat. is een, een bijzondere soundtrack en ja, de kritiek op deze soundtrack is dat het allemaal een beetje te veel is en te veel afwisselend zodat er ja, te veel onrust ontstaat. Het is natuurlijk een beetje chaotisch, eh, toch nog om een paar tracks eh, te laten horen om, eh, dat je zelf een mening kan vormen erover. Work, work, work, Sinora, work your body liner. Work, work, work, Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora. I tell you, friends, I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane hum. in all kinds of weather. <laughs> jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Whoop! Shake, shake, shake, sinora shake your body line. Whoop! Shake, shake, shake, senora, shake it all the time. Whoop! Work, work, Senora, work your body line. Work, work, work, Senora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Senora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. The ja, deze soundtrack heeft een hoog Harry Belafonte gehalte natuurlijk. Je hoort al in het begin de titelsong. Dat is natuurlijk uh, de bananenzong hier van Harry Belafonte. En deze ja, klanken zijn ook wel herkenbaar. Somebody Juice, een uh, comedy-fantasy-film. Uh, maar omdat het over spoken gaat, mag het ook voor Halloween natuurlijk. Het volgende nummer is wel een heel mooi nummer. Dat past wel meer in mijn straatje, als ik eerlijk ben. nummer, maar ik zie net op de, de rol staan dat het twaalf minuten duurt. Dat vind ik een beetje te lang voor deze uitzending. En zo uh, geweldig. iets. is nou, toch eigenlijk ook weer niet. Het is mooie filmmuziek. Er zit er veel in. Beetlejuice, grappig, fantasy en past bij Halloween. Ja, het, het laatste half uur van het eerste uur gebruiken we natuurlijk altijd... voor onze vertrouwde westernmuziek. En daar heb ik er een paar van uitgezocht natuurlijk. En de eerste die ik laat horen is Carlo Savini. Uit de film Hey Amigo, You're Dead... Oh. Het zijn natuurlijk de echte westernklanken die op deze avond niet mogen ontbreken. En het volgende nummer is Black Killer. Een film uit 1971. Een man arriveert in Topstone om zijn verdwenen broer te zoeken... en weet als eerste het schrikbewind van een snel corrupte broers te trotseren. Dankzij de hulp van een squaw en een nep-advocaat. Black Killer. Mooie muziek. Daniel Patucci. Killer. Ja, en er is natuurlijk verschrikkelijk mooie westernmuziek gemaakt. En er is ooit een... Uh, The Ecstasy of Gold, dat is natuurlijk ook een heel bekend nummer van Ennio Morricone. Er is ooit is er de openingsmuziek geweest van Metallica. En uh, ja, dat uh, maakte heel erg wel indruk. Ik zal u die uh, beginsong laten horen. Ja, er zit nog wat applaus bij, want de mensen breken natuurlijk de tent af als Metallica speelt. Maar het komt... Uh, op YouTube staat het filmpje trouwens van Metallica. De opening van hun uh, concerttour met Ecstasy of Gold. Trouwens, ik had vanmiddag nog een leuk cd in mijn handen. We love Ennio Morricone. En daar spelen allerlei de popmuziek. Nummers van Ennio Morricone. En daar staat ook het nummer op uh, Ecstasy of Gold gespeeld door Metallica. Maar dat is een, een studio-uitvoering. En die duurt iets van vier minuten. Er staat ook Bruce Springsteen op met de muziek van het Gebeurde in het, we uh, het, gebeurde in het Westen. Eigenlijk Celine Dion, André Bocelli. Misschien als ik tijd heb, zal ik nog eens kijken of ik er iets van draai. Prachtige muziek. We gaan terug naar Los Amigos. Een film uit 1972. The Ballad of Death and Earth. Van de CD We All Love and You Morricone. Once Upon a Time in the West was dat uiteraard uh, ja, tijd om toch het filmrepertoire uh, van de Westen even los te laten en over te stappen naar Glorious Bastards. Maar de eerste soundtrack die ik daarvan draai, is, het is trouwens een film van uh, Quentin Tarantino, dat is toch een beetje western muziek, hoewel het Glorious Bastards een oorlogsfilm is. Uit Quentin Tarantino's Glorious Bastards. Een film uit 2009. Hoofdrollen: Brad Pitt, Melanie Laurent en Christopher Waltz. En Diane Kruger speelt ook nog mee. Er zit mooie muziek in. En dat weet je natuurlijk wel van Tarantino-films. Er zit altijd hele bekende muziek in. Ook het volgende nummer is een heel bekend nummer: The Greenleans of Summer. Nick Perry Bastards. Jacques Lachey bekend van de, de klassieke jazz zeg maar. heb geluisterd naar het eerste uur van CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en uh, ja, we hebben wat horror gedraaid, we hebben western gedraaid. En de tweede uur, ja, er staan natuurlijk nog meer horrorfilms op. Uh, the Roll, Nightmare on Elm Street, The Exorcist, Halloween, The Shining. Nou, dat zijn de horrorfilms. En dan hebben we het wel gehad met horror. Dan komen we nog wat mooie films. Jeune en Jolie, The Falcon and the Snowman, Midnight in Paris. Ja, nou, dan, dan loopt het alweer tegen elven. Tot zo naar de klok van Tienen.